De slachtoffers waren strijders van een stam die met het leger van Jemen meevecht tegen islamitische militanten. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Michael Phelps zijn carrière afgesloten met zijn 18e gouden medaille. In zijn laatste race won de Amerikaan gisteravond met drie landgenoten de 4x100-meter wisselslag. In totaal won Phelps 22 medailles, daarmee is hij de succesvolste Olympier ooit. Het weer wisselend bewolkt en aan de kust enkele buien, mogelijk met onweer. Overdag ook in het binnenland buien. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN. 4.7. Het is drie minuten over zes op 5 augustus 2012. Als je net wakker bent, ik hoop dat je goed hebt geslapen. Als je nog moet gaan slapen, dan heb je het laat gemaakt in ieder geval. En dan hoop ik dat je een leuke avond hebt gehad en een leuke nacht. Straks rond kwart over zes gaan we bellen met de ouders van Joeri Verlinde. En nu denk je misschien, Joeri Verlinde, Joeri Verlinde, die naam die zegt me wel wat. Ja, dat is die jongen die heeft gezwommen. In, uh, in Londen, ook de Olympische Spelen, hij deed mee aan de, aan de Vlinderslag. Hij is Vlinderslag-specialist, wil je ook worden. En zijn ouders waren daar natuurlijk bij, we hebben zijn ouders gevolgd de afgelopen weken. Hans en Marianne, leuke mensen zijn dat. En, ja, het stomme daarvan is dan ook dat zij uh, gisteren hun zoon uh, helaas net geen brons zagen pakken. In zesde werden ze met de estafette en ook zesde in het uh, individuele finale van de Vlinderslag. Phelps won uiteraard. Nou ja, dan is het nu een paar uur later en nu staan ze alweer uh, te wachten op het vliegveld omdat ze weer naar Nederland moeten om kwart over zes. Dat is toch ook wat. Zometeen praten we met Hans en Marianne over het toernooi van hun zoon. Verder, wat moet je gaan kijken op televisie? Je hoort er straks een kijkcijfer. Bingo. En uh, Nathalie die heeft al wekenlang een uh, natte liefde voor de sporters. De hele, hele sportzomer is ze bezig met uh, ja, de liefde verklaren aan de Nederlandse sporters. En deze week doet ze dat voor Epke Zonderland. Ferdinand, Ferdinand. en voetbal. Maar eerst. Voetballen met Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen Luc met Ferdinand Rosenbus op deze vroege zondagochtend. We schrijven 5 augustus 2012. Een week die weer achter ons ligt. De week waar Ranomi Cromovie Jojo en Marianne Vos het goud voor Nederland binnenhaalden op de Olympische Spelen. De week waar de stadionclub uit Rotterdam met een 1-2 verlies terugkeerde uit Kiev... en een en andere de komende dinsdag zal moeten rechttrekken in eigen huis... De week waar Bonscoach Louis van Gaal de voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekend maakte in de aanloop naar de Oefeninterland op 15 augustus tegen de Zuiderburen. De week waar Twente en Herenveen op weg naar de Europa League de volle winst pakte in tegenstelling tot Vitas die tegen het ANSI van Guus Hiddink met 0-2 verloor. De week waar Bradley Wiggins weer van zich liet horen en goud pakte op de Olympische Spelen. De week waar Kofi Annan de handdoek in de ring gooide als vee en zand en bemiddelaar met betrekking tot het gedoe in Syrië. De week waar Feyenoord op de markt is voor Joris Matthijs na het vertrek van Ron Vlaar en Luc, het was de week. Waar het op lijkt alsof de verkiezingscampagne op gang is gekomen. Gezien de uithaal van Ene Hans Petman richting SP. We gaan over tot de orde van de dag. Ja, en uh, dat die orde van de dag zou kunnen zijn het Olympisch voetbaltoernooi. Uh, nu, nu, nu, nu is dit misschien een verrassing, maar volg jij dat, Ferdinand? Of zeg jij daarvan, met, met jou denk ik heel veel andere mensen... als je dat zegt, joh, uh, het zal allemaal wel... maar daar ga ik allemaal niet naar kijken, <laughs> naar, die, uh, naar die potjes voetbal daar. Nou, ik heb uh, over het uh, geheel genomen, daar hebben we het al over gehad, uh, volg ik uh, ja, bepaalde takken van sport, ook voetbal. Alleen de laatste ontwikkelingen houden me te goed. Ik had begrepen dat Brazilië was doorgedrongen tot een kwartfinale. Mm -hmm. Wat ik wel heel frappant vond, was uh, het, het hele slechte spel van, van Spanje, joh. Ja, heel slecht, hè? Spanje heeft, ik heb enkele beelden meegekregen, met name die wedstrijd tegen Japan. Nou, dat was gewoon bizar mm -hmm. joh. Ja. En wat ik ook heb begrepen, waar ook, ja, men heel veel verwacht had, maar dat had weer te maken met andere oorzaken. Uh, ja, Pim Verbeek met, met het nationale elftal van, van Marokko, nou, dat die, die hebben er helemaal niets van gemaakt, Nee, nee, nee, nee, ja, en, en Spanje moest ook nog tegen Honduras of zo, en uh, verloren ze ook al. Die uit, verloren ze ook al, Is ook moeilijk al, hoor, Honduras uit, altijd lastig, maar uh, het, het, het, is, het is wel echt... Heb jij niet bij dat voetbaltoernooi dat je denkt, ja, nee, het zal nee. allemaal wel, of, of vind je het wel interessant? Ik heb het uh, nogmaals tussen neus en lippen door. Heb ik het geval ook Joh, maar ja had exact de senior. Met name, Ja, gaat maar weer die naam noemen: Joh wie Joh, die heeft, uh, die, die, die, die, dat is gewoon een kanjer. Ja. Ja. Kijk, en, dat, en dat zijn zaken die, die, die ik gevolgd heb. Ook het voetbal, nogmaals hoor. Ook andere turnen, noem maar op. Kortom, er is zat te zien, joh. En ja. ik denk de komende week ook. Maar goed, uh, het voetbal, uh, ja, je kijkt ernaar, maar dat is toch niet bij mij echt, uh, echt nummer één hoor. Wat de komende week gaat losbarsten hier in Nederland. Ja, Luc, uh, dat, uh, daar ben ik er helemaal klaar voor. Ja? Absoluut, want kijk, het gaat vanmiddag al uh, beginnen in die arena. Met, met, met uh, PSV, Ajax, Ajax, PSV. Maar mm. goed, uh, dat, dat is het begin of de opening van het seizoen 2012-2013. En ik denk dat beide ploegen er klaar voor zijn uh, ja, advocaat met zijn PSV, uh, Frank. Bijna willen zeggen, thuis uh, in, in, in de hoofdstad, uh, op eigen veld, eigen publiek. Ik heb begrepen dat het een hele volle arena wordt... En als je mij vraagt, ik verwacht een, een, een, een, hele, een hele goede wedstrijd... een hele mooie wedstrijd, weer schoten zijn als uh, ja, goed gezin. Maar ja, dat geeft niet, want er is een dak boven het zaal. Ja, ja, ja, nou, of het dan vriest, dat maakt het ook niet uit. Of het dan vriest nee. of dood, dat weet ik allemaal. Yeah. Ik bedoel, de mensen zullen dan uh, droog zitten. Yeah. Maar nogmaals kort, samengevat, Ajax heeft een goed team. Ajax is op dit moment regerend uh, uh, landskampioen. Uh, PSV... die zal dit seizoen er toch alles aan moeten doen. De verwachtingen waren twee jaar geleden hoog. De verwachtingen waren een jaar geleden hoog. Men heeft dat binnengehaald. men heeft dik binnengehaald. Van Bommel is weer thuis, zoals men dat in, in, in Brabant meegeeft. We hebben, hebben Narsing binnengehaald. We hebben een hele jonge Willems op de flank. Ja. Kortom, Taifonen. Die, uh, die speelt nog. En ja, ik bedoel, uh, er kan daar van alles gebeuren, joh. Ze hebben een hele goede voorhoede, hoor. Want men gaat nu spelen. Voor, uh, ik denk dat de advocaat gaat kiezen voor Lens als hele diepe spits. Maar nogmaals, Luc, heel kort samengevat, het gaat uh, vandaag beginnen en dik over een 5, 6 dagen begint de nationale competitie. En ik denk ook dat we een hele, een hele spannende competitie gaan krijgen. We gaan een hele mooie competitie krijgen. Ik denk zelf ook met, met de ploegen die op het podium, op het Europese podium, uh, acte Persaan zullen geven. En niet te vergeten, uh, Louis. Gaal, hè. het grote werk die gaat die gaat beginnen. Ja. Die, de komende week zullen we weer een persconferentie krijgen waar ik denk de hele media op zitten wachten wij ook ik ook. Wat zal hij doen? Er zullen jongens gaan afvallen. Hij heeft nog, ja, de getrouwen die zijn, uh, ja, die heeft hij ook opgeroepen. Uh, er zijn wat jongens die uh, toen niet bij waren onder uh, Van Marwijk of die afvielen, die zijn erbij. Ik denk aan, uh, aan uh, Vrij, uh, die, die heeft, hij, uh, heeft hij weer opgeroepen in de voorlopige selectie. En uh, uh, Fjornan Anita en niet te vergeten Urbi Emmanuel. Uh, maar ja. kortom, Luc, we gaan een hele goede week uh, gemoed alvast vanmiddag in de in een, uh, pro. Ja, en, en daarover gesproken nog even, de, de, uh, Frank de Boer die heeft dus gezegd tijdens de open dag ja. dat hij voor de triple wil gaan. En dan, dan bedoelt hij natuurlijk niet de Champions League erbij, maar hij wil, dan, hij wil de, de nationale competitie, de beker en ook deze Johan Cruijffschaal. Dus het, het lijkt erop, en ik dacht altijd dat ze dit, deze wedstrijd een beetje zien als een soort van moedje, maar volgens mij willen ze hem wel gewoon graag winnen ook, hè? Kijk, als we de afgelopen twee seizoen nog even terugkijken... Frank heeft uh, zonder meer een, een geweldige prestatie geleverd. En hij gaat nu ook die Champions League in. Uh, de beker, al die dingen, die moeten nog beginnen rond uh, de... de... De KNVB-beker en de titel, die zal hij met Ajax moeten verdedigen. Dus zo'n uitspraak van Frank, snap ik wel. En ik denk dat die mogelijkheden daar liggen, hoor. Kijk, je weet nooit aan het begin van de competitie hoe die verder zal verlopen. Ik noem maar, ja, Feyenoord weer. Dat een complete verrassing was het afgelopen seizoen. Maar nogmaals, kijk, het valt gaan tussen Ajax en PSV. En in die achtervolging heb je een Heerenveen, een Twente, een Feyenoord en dan een... Heel groot gat en ja en dan komt Vitesse ergens opduiken. Maar nogmaals, uh, uh, de uitspraken van Frank de Boer. Ik snap het wel hoor. Ik, uh, hij heeft een goede ploeg. Uh, ze zijn er klaar voor. Ze ja. hebben zich uh, ter negen voorbereid. Maar nogmaals, uh, we moeten PSV ook niet vergeten. En ik hoop ja, dat PSV dit seizoen echt iets zal laten zien. Want men heeft de vorig seizoen ontzettend veel geld tegen gestoken. En uh, dit seizoen, kijk wie zijn we binnengehaald. Ja, dik aan het roer. Dus uh, wie of oh wie. Vrijdag 10 augustus om 8 uur. Dan begint het seizoen echt met Willem te II tegen Nac Breda. Dus dat betekent, Ferdinand, dat volgende week, als wij elkaar spreken... Dan hebben we gewoon al een aantal wedstrijden gehad. En, uh, en, en, en weten we gewoon al, hebben we gewoon al een koploper en zo. Dan is de competitie alweer begonnen. Dat gaat wel snel, hè? Het gaat heel snel. Het gaat, uh, ja, hoe zal ik zeggen, joh, op een gegeven moment niet dat ik er angstig van word. Hoor. Want uh, we zitten al in augustus dus nog een paar maanden. Ja, dan zitten we weer onder die kerstboom. Ik bedoel, als je, als je die kant op mag kijken, maar eerst die oude man uit Spanje. Maar goed, kort samengevat, uh, inderdaad, het begin de volgende week. En we hebben zondag vooruitlopend op de zaak twee mooie wedstrijden. Uh, de stadionclub hier. Hier in de Damstad en we hebben Ajax Asset Dus volgende week kan het heel leuk worden. We gaan erover doorpraten. Volgende week. Dankjewel Ferdinand. Bedankt dat ik er weer mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag voor jullie allemaal. En tot de volgende week. Ja. Dag. Should... The most exotic flower. Het is een mooie, heldere ochtend. En langzaam drijven er wat wolken binnen, zie ik op de buienscan... In het midden van het land en in Brabant is het al een klein beetje aan het spetteren. Dus geniet nog een beetje van het feit dat het nu nog droog is. Million Dollar Man hoorde je van Lana Del Rij. Elke week krijg je een BNN University backstage en kijk je achter de schermen. Want dit programma wordt helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen Wieke, Nathalie en René eigenlijk allemaal? Nathalie geeft je deze week een update. BNN University. Backstage. backstage. backstage. Hi, dit is de BNN University Backstage Update van zondag 5 augustus.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 Zouden ze dat geloven, denk je? Ja, ik denk het wel. <laughs> nou, ik zou het niet geloven, hoor. Gewoon lekker naar BNuniversity.nl gaan en je aanmelden voor BNN University. En als je dat nu doet, ben je officieel te laat voor de nieuwste lichting, want de inschrijving is vandaag echt gesloten. Maar je kunt je alvast wel aanmelden voor volgend jaar. En dan heb je dat maar vast gedaan. En als je dat doet, heb je zeker weten de tijd van je leven. Zoals Veudwik op dit moment. Wat ben je aan het doen? En nou, op dit moment zit ik in de zon met een kopje koffie met uh, Koen van Herp, de producer van de Koen en Sander Show. We zijn even aan het wachten tot we echt aan het werk mogen. Uh, want we produceren vandaag de Koen en Sander Show live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. En daar wordt straks de homo tot 100 uh, het laatste drie uur gepresenteerd. En uh, wij gaan zo meteen eens even hier een beetje homo-achtig aankleden. En dan uh, hopen we dat het een beetje druk wordt vanmiddag. En dan nog iets over Wieken. Het lijkt wel de grote Wieken show vandaag. René en ik gaan over een paar weken weer verder met ons leven. Maar Wieke, jij mag nog even blijven bij BNN, hè? Wat ga je doen? Nou, ik ben echt het gelukkigste meisje op aarde. Want ik heb deze week doorgekregen dat ik bij BNN mag blijven. Dus ik ben het allerjongste jonkie van BNN, maar ik uh, mag nog een halfjaartje aan de slag. Ik ga nog een half jaar 4 maken en ik ga een nieuwe feit opleiden. Dus je kan je nu nog snel aanmelden voor BNN University. Via bnnuniversity.nl. Even een lekker promopraatje. Meld je nog gauw aan en wie weet, leid ik je dan komend half jaar op tot de allerbeste feit van BNN. Oh, hartstikke mooi promopraatje weer. Nou, meld je dus gewoon aan via BNNUniversity.nl. En ben je benieuwd wat ik doe bij BNN? Dan moet je maar even kijken op onze Facebook of Twitter. Het is tenslotte de grote Weekenshow vandaag. Of je moet gewoon even verder luisteren naar 4-7. Want dan hoor je mijn stem nog vaak genoeg dit uur. Tot volgende week. Hoi. En oké, uh, oké. Okay, okay. De inschrijving voor BNN University is dan wel gesloten. Maar ik zou, als ik zelf zou luisteren en ik zou denken... Oh shit, ik wil toch nog meedoen. Ik zou gewoon nog een mailtje sturen, joh. Kan jij wat schelen? Gewoon proberen, toch? Als het niet lukt, dan lukt het niet. Als het wel lukt, in de pocket. BNuniversity.nl dat is het uh, telefoonnummer. Nou, het was vrijdag en uh, ja, toen uh, won uh, Ranomi Kromovi Jojo natuurlijk. Nee, die won op donderdag al hè. Nou, ik weet het ook niet meer precies. Ik zat in ieder geval in spanning voor uh, de wedstrijd van Juri Verlinden. Die zou gaan zwemmen. Oei, oei, wat was dat spannend? Zeg? In de finale van de 100 meter vlinderslag en gisteren nog een keer in de finale van de 100 meter wisselslag. Uh, en wij uh, volgden de ouders van uh, Juri volgden we eigenlijk al een aantal weken, Hans en Marianne. En zij waren daar natuurlijk bij in dat immense zwemstadion daar in Londen. Hans, goeiemorgen. Goeiemorgen, Nou, uh, gefeliciteerd met de deelname van je zoon aan de Olympische Spelen. Ik kan me voorstellen dat je zo trots als een pauw was toen hij daar in het water las. Nou, nou, dan kun je je voorstellen dat... Uh, die kent elke dag in het finale van, uh, van de Olympische Spelen... die hoort het wel aan mijn stem. Ja. <coughs> hij kraakt een beetje. Heb bedoel, je geschreeuwd? Uh, nou... -stad zelf. Ik bedoel, als je in de finale ligt en ja, als je de wedstrijd zelf hebt gezien, dat was zo ontzettend uh, dik bij elkaar. Ja. ja, dan hoop je dat hij gewoon een die drie die dan uiteindelijk een medaille om de nek krijgen. Helaas mocht het net niet zo zijn, ik bedoel, was het verschil is van iets meer dan twee tienden van het zilver. En desondanks uh, je bent uh, apondos. En uh, alleen we hebben het persoonlijk niet kunnen zeggen, want we hebben nog niet kunnen spreken. Dus, maar oh. ook... Je ja, hebt nog niet even kunnen bellen, ook gisteravond na de, na de laatste wedstrijd. Nou nee, uh, nou, zoals je weet, uh, Renome heeft gisteren weer goud gewonnen. Ja. En we zijn uit 100, of, heel even naar het 100 Heinekenhuis gegaan, want ja, we zitten hier met een tijdverstek. Je moet toch weer op tijd zijn met de trein, want ja. uh, anders dan, uh, mag je met de bus met een hele dure taxi. <laughs> en aangezien we toch weer vroeg uh, in de auto moesten, hebben we dus maar besloten om daar uh, geen gebruik van te maken. Gewoon een lekker uh, even een uurtje daar naartoe. Nee, helaas, de mogelijkheid was er niet. Dus uh, we hebben hem nog niet kunnen spreken. Hè? Ja, nou ja, dan spreek je hem later wel natuurlijk. De, de, de, je, je zei al, hij heeft natuurlijk net geen brons geworden. Het was echt wel spannend. En dat, dat is natuurlijk vaak zo volgens mij met het zwemmen. Ik ben een beetje een zwemleek, maar ik zag nu ook wel: van ja, dat ligt allemaal zo dicht bij elkaar eigenlijk. Had je er niet zoiets van. Door. Hij had het kunnen pakken, die bronzen plak. Nou, dat is hetgeen dat hij zelf ook wel via uh, sms had doorgegeven. Mm -hmm. Die kans had er zeker net in gezeten, maar uh, ja, een slecht keerpunt was niet helemaal top. Ja, zijn finish die was ook niet helemaal al te lekker. Ja, tel die twee dingen maar bij elkaar, dan heb je misschien net die paar tieners die daar mist. Ja, die komen dan net te kort dus. Want ja, een race moet van begin tot einde helemaal kloppen en yeah. ja, helaas is het nu ook weer net niet het geval. Maar goed, hij heeft zijn, uh, zijn picture al gezet richting Rio, dan praat je al wel over vier jaar verder. Maar, ja. ja, ze zitten nou eenmaal met elkaar, dus uh, het zijn wel jongens, het dus is een teleurstelling, maar ze kunnen ook alweer goed uh, relativeren, zoals wij het een beetje noemen, en uh, toch alweer de blik vooruit zetten. Dus, uh, ja. ja, en hij zal er on ongetwijfeld nu nog de komende week van genieten, dat hebben we hem ook wel via zijn laten weten van, jongen, je je spelen, je hebt het super goed gedaan, drie Nederlandse course me. Uh, nou heb je nog een week voor jezelf aan uh, ja, de grote deur maar lekker wijd over en bovenste één kom en, en geniet ervan. Ja, ja, ja. Ik, ik vond het wel grappig dat hij, dat hij volgens mij ook uh, zei, uh, van, na, na, na zijn eerste wedstrijd van ja, hoe ging het? Ja, uh, ja m, m, wow, nee, ik moet positief zijn. Hij, hij, hij, hij, hij moest wel positief blijven. Maar hij was volgens mij wel het hele zooi zoiets van. Ik had eigenlijk nog sneller gekund. Ja, dat is inderdaad wat hij ook samen geleverd in school. Sorry, dat hij... Het was schemer, mm -hmm. maar uh, ja goed, uh, wat ik al eerder zei, zijn uh, focus was prima, zijn zijn mentale zeker niet aan gelegen. Maar goed, uh, als het dan net uh, door die snelheid hier dan iets meer gaat en. Die... Oh, Hans, Hans bij de nog? Hans is verdwenen denk ik, hè? Ja, hij is verdwenen. <laughs> Geen idee waar Hans is gebleven, maar uh, die hangt niet meer in ieder geval. Let's kijken of we hem terug kunnen bellen. Voor Doris, zeg maar in het lekker gesprek. Ik weet niet of je het gezien hebt, trouwens, uh, gisteren het, uh, het zwemmen. Maar Renomi Kromo-Jojo heeft opnieuw een gouden plak gewonnen. Ze uh, had tweede alweer. En ze had natuurlijk ook al zilver op de estafette. En ze zwom gisteren de, uh, wat was het? de 50 meter vrije slag. En uh, uh, nou, daarin ze goud. En ook al met, met een behoorlijke overtuiging. Echt zo'n wedstrijd waarvan je, waarvan je wist toen zij het water insprong. En ik, ik zei al, ik ben dus een enorm zwemleek. maar... Toen zij het water inging, wist je al van, oké, okay, dit, dit komt goed. Dit, dit, dit kan niet fout gaan. En uh, nou, dat ging ook, uiteindelijk ging dat ook niet fout. Want ja, ze was echt in, in overtuiging, won zij die, uh, die finale. Volgens mij staat er iets van vier tiende tussen of zo. En dat is best wel veel. Ik heb, uh, ik heb wel een leuk fragmentje van de, van de, van de race van Ranomi Kromi, Jojo. En ook Marleen Veldhuis, die natuurlijk brons won. Hè? Het is bijna zover. Iedereen houdt adem in. En ze zijn het water ingedoken. 50 meter vrije slag. Ranomi Kromi, Jojo in baan 4. Veldhuis in baan 3.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 Hans Verlinde kunnen we helaas niet meer te pakken krijgen. Die zat uh, ergens in een auto, in een taxi in Londen, op weg naar huis. En dan uh, is hij thuis, kan hij eigenlijk eens een keertje met zijn zoon bellen. Heeft hij uh, maanden niet kunnen doen. Maanden, jarenlang uh, alleen maar geoefend voor die spelen. En nu zit het erop. Op naar Rio, tenminste voor de zwemmers. Het nooit zit erop. Dit zijn de Handsome Poets een Sky On Fire. is dat Handsome Poets in Sky on Fire. Het is uh, een uh, beetje het officiële liedje van de, van de Olympische Spelen geworden. Door de NOS. Elke keer hoor je hem aan het einde van... Hoe uh, heet uh, uh, het programma ook weer met, uh, met de markt? Uh, London Late Night. Aan het einde van dat programma hoor je... The Handsome Poets en Sky on Fire. Kijk Kijkcijfer bingo. Waar gaan we de komende week naar kijken? Er is maar één persoon die dat weet. En dat is media-redacteur Bart Hallemann. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, nog één weekje en dan is de sportzomer zo'n beetje voorbij. Dan is de Olympische Spelen voorbij en uh, ja, ik, ik ga nog wel wat, wat sporten kijken. Dus ik weet niet of ik al tijd heb om leuke TV-programma's te, te zien. Nou, het voordeel is, het, mijn eerste tip is inderdaad onderdeel van de, van de Olympische Spelen. Okay. Dat het namelijk, uh, wordt vanavond, vanavond uh, de finale 100 meter man. Oh. Dus het koningsnummer op de Olympische Spelen. Eigenlijk ook het enige waarvoor je naar de Olympische Spelen zou moeten kijken. Ja, laten we hopen dat, uh, ja, nou ja dat, dat vind ik, vind ik, altijd, vind ik het mooi. Zo De 100 meter sprint, want het duurt nog geen 10 seconden. Maar het is 10 seconden bloed en bloedspannend. Uh, dus ga het kijken Is dus ergens vanavond tussen de 10 voor 7 en 5 voor 10. Ik vermoed dat het meer in de buurt van 5 voor 10 is. Ja. Want het is natuurlijk zo'n zo topnummer. Dus er is heel veel aandacht voor. De verwachting is ook dat er tijdens die 100 meter... Uh, dat is ook het, het hoogtepunt qua Twitter berichten en, en, en uh, qua belletjes en zo. Dat, dat is echt het hele netwerk is ingericht op, op de 100 meter uh, uh, mannen uh, 100 meter sprint. En dat duurt dan, als het goed is, nog geen 9,5 seconden, toch? Nou, als hij als hier, uh, als hij als zijn zijn zin krijgt, dan, uh, dan uh, loopt hij dus minder dan 9,5 seconden. Ik, weet niet, ik weet niet of ik het wel met je eens ben dat dit nou echt het koningsnummer is. Ik bedoel, het is wel. wel, het is wel, dat, dat zegt de wereld dan wel. Alleen ja, god voor 9,5 9 seconden. Ja, maar dat is, het, het, is omgold, het ultieme. Je? Als je toch het wereldrecord sprint in handen hebt, dan ben je, je bent gewoon de snelste man ter wereld. Dat heb je toch geen ge Wat heb je dan als je dat in het water kan? Ja, ja dan kun je in het water nou leuk, euh, leuk zwemmen. Maar dit is dus rennen. <laughs> rennen kan iedereen. Tenminste, <laughs> ja. zolang je niet verlamd bent vanaf de middel naar beneden. Ja. Uh, uh, en uh, dat is iets waar we ons allemaal. Uh, uh, iedereen. iedereen Iedereen houdt van rennen, klopt. Laten we wel ja. wezen gaan sprinten, dat is het leuk. Okay. We gaan kijken vanavond dan kijken of Usain Bolt gaat winnen. En uh, mocht ik nou echt helemaal klaar zijn met de sport, wat dan? Dan uh, is er morgenavond op Nederland 3 uh, een hele uh, mooie documentaire uh, in, in, in uh, 3Doc, zoals dat zo mooi uh, heet. Nou, 3Doc, 3Doc, mm -hmm. whatever ze daarvoor verzonnen hebben. Dat is een, uh, um, een uh, North and South, heet uh, de, de documentaire, gaat over Milo. De okay. Belgische zanger. En ja. Ja, Dat is een heel, heel leuk verhaal. Ik heb de, de documentaire al gezien. En dat is namelijk hoe hij uh, ervoor gezorgd heeft... dat hij in heel Europa uh, uh, bekend is geworden. Zonder eigenlijk hulp van uh, een grote platenmaatschappij. Hij heeft, in ieder land heeft hij een eigen platenmaatschappij gekozen. Maar hij doet eigenlijk in ieder land ook zijn eigen management. Dus je ziet hmm. hem gewoon door... Hij, hij, hoe die, hij klein is begonnen... Hij deed ooit mee aan, aan, ik geloof, Humo Rock Rally. Dat is zo'n zo beetje soort. Ik wil niet zeggen idols, maar dan voor wel voor echte muzikanten. Ja. Uh, uh, georganiseerd door het Blad Humo, bekend in, in, in België. En um, uh, uh, hij deed er mee en hij mocht, ik geloof, vier nummer, hij kreeg een kwartier of zo. En bij het eerste nummer ging schitalen kapot. <lacht> dat is heel maar dat soort dingen zie je allemaal. Je ziet eigenlijk hoe die van, dus, van, van, van, van eigenlijk van heel, heel klein, hoe die ineens op het idee is gekomen om singer songwriter te worden en hoe dat. Eigenlijk ontploft tot aan dat hij staat op alle grote, grote festivals. En dat hij, dat hij in, nou ja, in Nederland, in Duitsland en Frankrijk. en in allerlei Europese landen. hoe hij daar uh, dus zijn best doet om, om daar groot te worden. En dat ook lukt. Hmm. Welke zender? hoeveel mensen? Nederland 3. En. Um, oh, want je wil natuurlijk ook nog even weten hoeveel mensen naar de finale ja. 100 meter gaan kijken. Zeker. Ik zeg een miljard mensen. <laughs> <laughs> dat ik alle, alle landen even op. <laughs> yeah. uh, uh, en dan uh, Milo. Ja, dus uh, kwart voor 11 op Nederland 3, maandagavond uh, 200.000 mensen. 200 ja, de rest zit allemaal uh, naar de mee te kijken. Ja, natuurlijk vreselijk. Ja. Goed, en dan, download tip. Wat gaan we, wat gaan we naar binnen harken? We gaan uh, een film downloaden, want, uh, want uh, uh, de, de series, ook in Amerika, is het nu even komkommertijd. Er mm -hmm. komt nu gewoon even niks uit. Uh, alle nieuwe series worden, worden bewaard tot, uh, tot september. Dan begint het nieuwe kijkseizoen natuurlijk. Dat is hier in Nederland ook. Weet je wel? Op het moment dat de wereldrijd door weer begint en dan gaat iedereen weer zijn uh, nieuwe series uh, uh, starten. Dat doen ze in Amerika ook. Iedereen heeft nu vakantie, dus het heeft nu weinig zin om nieuwe series op te gaan starten, dus uh, even een leuke film. Demoted, schrijf je even mee. <laughs> Demoted. Demoted, en uh, dat is een, een, het is gewoon eigenlijk gewoon een hele flauwe comedy over twee gasten die werken voor een bandenbedrijf en uh, zijn goede maatjes met uh, de baas, gaan ook met de baas uh, naar uh, stripclubs en zuipen uh, totdat de baas dood neervalt uh, en krijgen ze een nieuwe baas, maar dat blij, dat is hun, uh, hun hun oude collega die ze eigenlijk jarenlang gepest hebben en om hun dan terug te pesten, worden zij teruggeplaatst tot uh, secretress. Mm -hmm. En dat is leuk. Comedy en... fan ben je, geloof ik. Ik ben een ja, ja, groot fan. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Goed, die modus gaan we downloaden. Je vindt de link naar de download-site uh, waar je hem vandaan kunt halen... Op, nu op mijn Twitter, dat is twitter.com. Luuk, dankjewel Bart, tot volgende week. Tot volgende week. Even kijken wat er allemaal trending is op uh, de Twitter. Uiteraard is uh, hashtag de Mart weer een trending topic. En dan hebben we het over uh, Mart Smeets. Je zegt elke keer trending topic. Ik volg dat een beetje voor, uh, voor Radio 1, voor de Radio 1 Sportzomer. En Mart Smeets is echt een, een soort trending topic... Ja, held, die is altijd trending topic. Het, het gaat maar door, het gaat maar door. Verder is hashtag Sneekweek ook trending topic. Gisteravond is dat begonnen, 4 augustus. Duurt nog tot 9 augustus. En het is, uh, ja, het is mooi begonnen, zelfs Sibrand Haarsma Buma was erbij. Via het Buma, zegt hij, duizenden kelen zingen staand. Het frikse volkslied, dat kan alleen bij de opening van de Sneekweek, zegt hij. En daar plaats er een mooie foto bij. Je kunt er volgen via hashtag uh, en uh, via het Buma volg je sibrandbuma. Buma. En dan uh, hashtag Gay Pride is ook trending topic. Gisteravond kon je op Nederland 2 zien fragmenten van uh, de documentaire... Strijders voor de liefde van Sipke Jan Bousma. En uh, die is ook nog te zien op uitzendinggemist.nl. En gisteren was dus ook de Gay Pride in Amsterdam. We hebben het er al eerder over gehad hier in deze uitzending. BNN had een, uh, had een boot. Uh, de lesboot noemen ze die altijd. En het uh, thema was dit jaar kerst. Dat klopt hè, kerst was het. Ja, kerst was het thema. Prima. Uh, mocht je straks nog uh, tv willen gaan kijken op uh, de Olympische Spelen. Als je denkt van nou dat vind ik wel leuk. Nou dan moet je om uh, iets voor 12, 2 voor 12 ongeveer inschakelen op Nederland 1. Want dan begint namelijk Willy Kaanis met het baanwielrennen. En uh, daarna nou, komen er toch aardig wat Nederlanders nog in actie. Onder andere Dorian van Rijsselbergen, de zeiler. Die kan vandaag theoretisch goud winnen. Het zou zomaar kunnen. Dat zeilen wordt altijd een beetje lastig uitgezonden. Want ja, waar moet je eigenlijk naar kijken, naar al die zeiltjes? Ik zag zelfs zijn moeder nog op televisie vertellen van... ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed waar ik naar moet kijken... want ik weet eigenlijk niet precies wie Dorian dan is tussen al die zeiltjes. Dus ja... Ik wacht wel tot er die finish over overkomt. Maar het zou dus in praktijk kunnen dat Dorian van Rijsselbergen vandaag goud gaat pakken. En het zou ook zomaar kunnen dat uh, Willy Canis ook nog een mooie sprint in de benen heeft. Want die doet namelijk ook mee dus met het baanwielrennen. En heeft dus haar kwalificatie rond 12 uur. En daarna gaat het de hele dag door. En vanavond, we hadden het er net al heel even over in kijkcijfer bingo. Om 10 voor 11 de finale van de 100 meter. Dus dat is het moment dat echt de halve wereld wakker is... en ook echt een miljard mensen, letterlijk een miljard mensen gaan kijken... naar die 100 meter finale. En het zou kunnen dat onze atleet Martina daarbij zit. Die zit inmiddels in de halve finale. Die loopt om kwart voor negen. Mocht je die halve finale willen zien, dan kun je hem aanmoedigen. En het zou zomaar kunnen dat hij in de finale terechtkomt. Nou, dat zou toch mooi zijn, toch? Dat lijkt mij wel te gek. Uh, als je denkt van, nou, ik heb helemaal niks meer sport, ik ga lekker barbecueën. Dat zou ik dan niet doen, want uh, de kans op regen is best uh, aanwezig. Sterker nog, het is nu al aan het spetteren. In Zeeland regent het op dit moment en ook in Brabant grote delen regenen. Dus niet heel erg lekker weer. Ach, hé. Hey, het is een Nederlandse zomer, dus dan moet je er maar een beetje van genieten. Als het zonnetje dan doorkomt, komt, dan voel je hem extra goed. Dan is hij extra lekker. Jack Johnson is dit Good People op Radio 1. Who you win, it's your show.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 I've been changing channels, I don't see them on the TV shows Where all of the good people go? We got heaps and heaps of what we sold Johnson, Surfboy uit uh, pff, Amerika, geloof ik. hè. Good People hier op Radio 1. Je luistert naar 4-7. En al de hele sportzomer brengt sportgek Nathalie elke week een Ode aan hem en een van haar favoriete sporters. En dat doet het ook deze week. Nata liefde voor sporters. En door spreiden. Het hele draai gaat goed. Casina. Nu gaat hij de dubbelzalte versprek met hele schroef doen. Epke Zonderland. Beroep? turner. Epke Zonderland. A joy to watch. Ja, perfect. Uitgevoerd. De kolman komt nu. Dubbelzalte gehoord met hele schroef. Perfect. Ja, nu naar de stalder en ripen Als Epke turns houd ik de hele oefening met kloppend hart mijn adem in. Come on, Epke. Hij gaat wel door, hij neemt alle risico's. Ja, de hele draai komt er ook goed uit. En nu nog de afsprong. Gaat die afsprong nu echt tot stand komen? Beter als in de kwalificatiewedstrijd hier komt, hij dan de dubbelstal door hebben schroef staan. En hij staat bijna stil. Ik moet hem Absoluut extraordinary. Oh, dear oh, dear. man. Ik moet hem zitten. <laughs> that was just brilliant. Just brilliant. You have got to love this guy. He looks like he's just come off the beach. He just parks his surfboard, gets on the bar, and does a job. And I think that quality is great for the sport. Dinsdag gaat hij alles uit de kast halen voor die ene medaille. Dat is mijn doel, goud halen. Dus dan wil je inderdaad een beetje gaan aftasten. Is dit mijn perfecte oefening? Of zijn er toch nog andere mogelijkheden? Vorige week lukte het nog niet. De ultieme combinatie van drie Salti, Nog nooit vertoond in de wereld. En dat wil hij toch doen. Want daarmee kan hij de concurrentie aan in de Olympische finale van Londen. Op dat moment moet je de perfecte oefening van je leven gaan turnen. En dat is natuurlijk een... Uh... Een uh, ongelooflijke uitdaging. En, uh, nou, ja, ik kan alleen maar nu zeggen dat ik op de, op de goede, we goede weg ben. En, uh, dat geeft me een goed gevoel, maar uh, uiteindelijk moet het op dat moment uh, ook gaan gebeuren. De ultieme combinatie van vliegen en zwaaien aan het hoogrek. Hier begint hij met zijn eerste salto. Wat gaat het worden? De Cassina. Ja, die gaat goed. Dan de Kovac. Jawel. En dan nu de Kolban. Het is ongelooflijk. Epke Zonderland doet hier de ultieme combinatie van drie salties die nog nooit vertoond zijn in de wereld. Ik hou nu al mijn adem in.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 Beatles, een uh, leuk bandje uit Liverpool. Kan nog wel wat worden, denk ik. En Come Together, een koffer van de Monkeys. Het uh, Seagat Festival is een van de grootste muziekfestivals van Europa. Morgen dan begint in Hongarije en daar staan natuurlijk ook een paar Nederlandse ex-bekende Nederlandse artiesten als de Heide Roosjes. Jungle By Night en Karel Emerald staan klaar om Seagate helemaal plat te spelen. Maar er is ook een vrij onbekende Nederlandse act die vanaf morgen op Seagate een show gaat weggeven. En wie dat zijn? Nou, Nathalie die ging bij ze langs bij de laatste training van de Il Skill Squad. Voordat ze in, het festivalterrein, in de festivalterrein naar Seagate gingen. Hoi. Ik ben uh, Thomas, een uh, lid van de EEL Squad. Wij zijn uh, een uh, breakdance groep van origine uh, uit Wageningen. We zijn eigenlijk al uh, best wel heel erg lang bezig met een breakdance groep zijn. En uh, in het proces daarvan vrienden worden. En uh, ja, goed, uh, inmiddels zijn we denk ik zo'n uh, tien jaar, uh, kennen we elkaar. En uh, zijn we eigenlijk dingen aan het maken. En het gaat steeds... Steeds, het wordt steeds gekker en raarder, en het gaat steeds verder af van, uh, van wat mensen denken dat, uh, dat een breakdance groep doet. Ja, mensen hebben er een beeld van. Weet je. je ziet breakdance uh, vaak op tv vaak in videoclips. En, uh, ja, dat zijn uh, wilde bewegingen, het ziet er heel vet uit. En uh, het is ook heel erg vet. En, en zo zijn wij eigenlijk allemaal ook begonnen. Je ziet het gewoon en het is vet. En dan hoor je opeens dat het in de stad uh, bij je in de buurt uh, wordt een les gegeven. En dan ga je erheen. En dan uh, als je het leuk genoeg vindt, blijft plakken, zeg maar. En zo, zo is het eigenlijk bij ons allemaal een beetje gegaan. En, uh, maar goed, dan, als, je, als je gewoon lang bezig bent. En uh, ja, best wel veel uh, jongens van ons, eigenlijk iedereen... Zo'n beetje is een studie ernaast gaan doen of aan het doen. Of hebben, net zoals mij, gisteren een scriptie snel ingeleverd. Mm -hmm. en, uh, zodat je net weg kan. Ja, zodat ik zeg maar weggaan En ja, ik weet niet, dat heeft gewoon ook heel veel invloed, weet je wel. En het, is, het, het, uh, ja, het wordt steeds breder of zo. Dus het, is, het blijft niet bij, bij, bij breakdance bewegingen, maar ja, er zit ook gewoon moderne dansen heen. En we willen graag een verhaal vertellen en we maken gewoon theaterachtige shows. En uh, uh, ja, ik denk dat we onszelf daarin wel uh, ja, een klein beetje onderscheiden van, uh, van andere breakdance groepen. En uh, we zijn eigenlijk uh, gevraagd om naar uh, Siget te gaan. Dat is. Uh, uh, we gaan morgenochtend weg. Het is allemaal super snel gegaan. Wij wilden al eigenlijk twee jaar geleden naar Siget gaan en we hebben geprobeerd mensen te bereiken die we kennen die met hun werken of iets mee doen of dat soort dingen. En het is allemaal niet gelukt, want zoals iedereen weet, het is het gewoon een muziekfestival. Er gebeurt niet echt veel theater of dans daar, zeg maar. Voor zover ik wist, of voor zover ik weet. En nu is er een nieuw podium, zeg maar. En dat is een speciaal podium voor artiesten vanuit Hongarije en Nederland. Een soort van meet and greet. Heel het festival lang treden ze daar op, zeg maar. En uh... We zijn dus heel snel benaderd van, hey, hebben jullie iets, kunnen jullie dat doen? Wij hebben een mailtje gestuurd met ons materiaal. Twee dagen later kregen we te horen, oké, okay, het is akkoord, hoe lang willen jullie gaan? Wij dachten, nou, weet je, laten we gewoon gelijk zeven dagen gaan. Dat vinden we prima om te doen. En toen zeiden dus, ze, nou, oké, okay, prima, we hebben een half uur show nodig van jullie en allemaal zeeën van informatie, zeg maar. En dat is ongeveer twee, drie weken geleden geweest. Dan moesten we gelijk dus dingen gaan schakelen. Wat gaan we doen? Stress komt voornamelijk omdat wij dus volgend jaar een theatershow gaan doen. Februari, maart gaan we optreden. En we willen nu alvast beginnen met onze promoties. Zeg. Om alvast de mensen te laten zien van, hey, dit zijn wij, dit gaan we doen. En in februari, maart komt het echt zeg maar, helemaal tot op zijn hoogtepunt zeg maar. Dat was bijna voor me de meest entertaining performance van de dag. And it's so great to see you guys come out, have fun with it, create characters and make a whole show. And still have unbelievable skills to back up the dancing at the same time. That was a... <laughs> uh, yeah, Hollands can tell it. It was gewoon het begin van het begin. Want, weet je you wel, know, alle lastige, all negatieve gedachten terzijde. It was best wel uiteindelijk echt super vette ervaring. It was en veel leuker dan we had gedacht. En we hebben er echt zoveel meer uit gekregen, weet je Want we, daarna hebben we echt gewoon betere optredens kunnen regelen. Meer, ja, kwam toch echt door de exposure. En uh, ja, dan, dan moet je opeens meer, weet je wel. Dus het werd iets serieuzer en professioneler. We zijn meer gaan trainen, vettere shows gaan maken. En, zo uh, nou doen ja, zodoende zijn we eigenlijk een soort van, ja, toch wel een soort van stroomsneling gekomen. Nu snappen we wat we allemaal leuk vinden. Nu begrijpen we elkaar ook allemaal. En uh, laten we er gewoon voor gaan. Zodoende maken we nu zulke gekke shows dat we het nu maken. Niks is gek genoeg. Bloot op het podium, alles. Ja, dan is de vraag nog wat we daarna gaan doen als we gewoon alles al hebben gegeven. Disneyland? Gordon zei uh, dat wij een soort Blue Mind Group waren. En uh, hij zei: uh, met een goede choreograaf. <lacht> Oftewel, wij kunnen niet choreograferen. Uh, komen jullie er wel en uh, zie ik jullie wel een nieuwe Blue Man Group worden in Las Vegas? Hoe vet zou het zijn als we met de groep in het theater een nieuwe, met hetgene wat, wat wij doen, zomaar nieuw genre neerzetten? Een nieuw genre? Maken, een ja. genre. Gewoon een nieuw, nieuw theatergenre. Hoe zou je dat noemen? Nieuw, dat het ook niet meer theater is. Maar... Uh... Ja, dat, dat er dan heel veel groepen dat ook gaan doen. Ja, wij zeiden altijd onderling... oké, okay, wat, wat, wat zouden we nou echt willen nu als, als alles zou kunnen met ons als groep? En toen zeiden we altijd, we willen gewoon een volwaardige theatershow maken. En uh, ja, dus eigenlijk onze soort van droom die we hadden samen met z'n allen... om een theatershow te maken, die gaat uitkomen. Daar zijn we nu gewoon mee bezig. En ja, voor daarna... Ik hoop, en dat een beetje persoonlijk... maar ik denk stiekem dat iedereen dat wel een beetje heeft in de groep... Dat we gewoon echt iets neer kunnen zetten wat, wat zich toch enigszins onderscheidt van uh, wat er nu is in het theaterland. En een uh, klein beetje een statement kunnen maken, weet je wel. En daarmee een uh, ja, uiteindelijk een naam kunnen maken, zodat we dit vaker kunnen doen en chiller kunnen doen. Want nu is het echt gewoon zwoegen, weet je wel. Ik bedoel, uh, ja, laten we eerlijk zijn, ik woon wel gewoon uh, in Kanaleiland In een soort van uh, kraakhuis om... Uh, het vind ik niet erg, weet je wel, om geen kosten te hebben. Zodat je gewoon uh, ja, want dan, al het geld dat je hebt, kan je gewoon steken in wat je wil doen, weet je. Wel? Maar het zou mooi zijn als het uh, naar een situatie toe gaat, langzaamaan, waarin we zeg maar, uh, een soort van zekerheid krijgen in wat we eigenlijk willen doen. Nou ja, goed, ik heb er gewoon fucking veel zin in. En, uh, waar het op neerkomt is dat we elke dag moeten optreden. Een half uur. En uh, dat is sowieso leuk. En in ruil daarvoor uh, krijgen we eten. Krijgen we vervoer erheen in de Cigarette-trein. Met allemaal rare mensen. En uh, ja, kunnen we gewoon elke dag, de hele dag daar zijn. En rondlopen en alle artiesten zien en zelf ook optreden. Dus het is echt uh, een droom. Ill-skill-squad, zo heet ze. En vanaf morgen is het te dus zien op het, het SeaGate Festival. Luister even mee naar dit fragment. En nu gaat Vos goed kijken wat die Engelse doet. En ze gaat erop opvangen en ze gaat zo de weg aanzetten. Ze wacht nog even, ze kijkt naar de versnelling. Ze zitten onder het publiek. En daar komt Marianne Vos en daar gaat ze de Russische voorbij. bij. En eens kijken wat de Engelse kan doen. De Vos is los, de Vos is los. En Vos gaat door en Vos gaat door. En Armersted, En Armersted komt ernaast. Die komt er niet naast, Marianne Vos. Ja, Herbert, Marianne Vos heeft goud. Fantastisch dat je dit kan. We ja, de achtergrond hoor je ook nog Gio Lippus. En uh, daarnaast zat uh, ja, onze eigen Kiki. Die bellen we altijd voor de Olympische Spelen. Goedemorgen, Kiki. Goedemorgen. Ja, net wakker. Ik hoor het al. Waar was jij op dit moment dat Marianne Vos uh, goud won? Ik, uh, ik zat, op de, uh, tribune. Ik zat bij, bij de ouders van Marianne Vos. Oh. En uh, de moeder van Marianne Vos op mij op Um, waarom? <laughs> nee, ik was net Erben... Uh, volgden bij die ouders van Marianne Vos tijdens die race. Ja. En het was wel heel gauw, dus die ouders kwamen te laat. Dus ja. Die, die hebben die start dus gewoon niet meegemaakt. Uh, dat vond ze allemaal niet heel erg. En, uh, nou ja, goed. Uh, heel apart. En, uh, <laughs> en toen zaten we dus op de tribune... en met die ouders. Uh, het regende heel hard. En, uh, en toen... Die moeder was even weggegaan. En ik, want die was heel gestrest, Dus die ging even een sigaretje roken. Want die trok het allemaal niet meer. Yeah. En toen zat ik daar. En toen onder een paraplu. En toen nee, wilde zij ook onder een paraplu. En toen zei ik nou, kom hier. Want ze moest al bijna. Want toen kwam er bijna over de finish. En dus toen zat ze op schoot. En toen zat ze even mijn been te knijpen de hele tijd. <lacht> ja, dat ja, was heel bizar. Ja. Maar wel echt heel bijzonder. Ja, want ja. toen ging ze over de finish. En toen zat dus de moeder van Marianne Vos. Die zag dus vanaf jouw schoot dat haar dochter goud ja. won. ja. Ja. Ja. ja, dat is een goed verhaal. Van, ja, dat doet het toch goed op verjaardagsfeestje vanaf nu. Leuk verhaaltje ja. erbij. Nou, dat soort ja. dingen maak je dus mee. Sterker nog, Erba die belde mij uh, via jouw telefoon van... je moet Kiki uh, in de uitzending hebben. Die heeft allemaal leuke dingen <laughs> meegemaakt. Nou, toen dus, uh, konden we zeggen dat het al zo was. Maar heb je nog een beetje naar je zin daar in Londen? Is, is het leuk? Ja, hartstikke. Ja, het is echt, echt heel leuk. Ik heb het gevoel dat ik hier echt al een maand zit ongeveer. Ja. En, uh... nee, ja... Ja, onwijs leuk, ja. En we maken heel veel mee. En, uh, nou ja, ja, super. Ja, ja. En, en de sfeer is natuurlijk ook goed, omdat er bijvoorbeeld zo'n Chromonie Jojo dan ook twee gouden plakken binnensleept. Dat is ook wel lekker natuurlijk. Ja, dat is ook wel even nodig, hoor. Ja. Want, uh, ja, het gaat toch niet heel, uh, heel goed, hè? Met de zo... sportzomer, bedoel je? Nou, ja, dat begon net volgens mij, van Nederlander. Ja, dat is waar, ja. We hebben natuurlijk al die Jodoka's die allemaal allemaal geen goud gewonnen. Dat is wel jammer. Maar is dat, is dat geen domper op de sfeer? Nou, we waren, we waren dus bij judo ook en we waren ook bij Henk Groen. en we hebben eerst uh, ook bij uh, Dex Elmond hebben we ook gevolgd. Dus uh, we hebben mee naar zijn broertje geweest ook en later zijn we bij Henk Groen geweest. Toen hebben we ook wat oud judoka's gesproken, Dennis van de Geest en uh, Mark Huizinga. Nou, en die waren allemaal wel echt heel kritisch en ook wel teleurgesteld. Ja. Yeah. Ja, dan merk je daar wel dat het toch wel minder is dan verwacht. Ja. Yeah, yeah, en, en Henk Gohl heb ook... ik zelf ook de afgesproken. Mm -hmm. Ja, en die was ook wel uh, het ware kleurgesteld eigenlijk. Die had er ook meer van verwacht. Uiteindelijk, die wilde het ja. toch liever goud hebben. Ja, tuurlijk, ja. ja. Ik ja. wens je nog heel ja. veel plezier daar in Londen, Kiki. En uh, ik hoop dat je weer een mooi avontuur gaat meemaken. Dan kunnen we die volgende week zondag nog even... Uh, nog uh, even oh. Oh, en uh, dat zal dan de laatste keer zijn dat ik je uit bed bel op dit vroege tijdstip. Voor jou dus ja. het is het nog geen ja. 6 uur natuurlijk ja. daar, hè? Ja. <laughs> Doe er de groeten en de rest van de sport is daar. En uh, we spreken elkaar later weer. Doei. Oké. Okay. Okay. Tot Doe. zover uh, 4-7. Zometeen Emmet Meslink. met Dit is de Zondag. Goedemorgen, Embert. Ja, in uh, Dit is de Zondag praten wij straks met Sonja de Pauw Gerlings. Weerstad. Zij is een Rotterdamse kinderrechter. heeft 32 jaar haar vak uitgeoefend. We blikken terug. We gaan het hebben over ouders. die. Oké, okay, dankjewel. Welkom bij Vroegere Vogels. Ivo De Wijs. En Ivo voelt zich opperbest. Hij zit weer op het oude nest.